Met Maarten Koning. Ha, hoe gaat het? Uh, goed. Ik ben vanmiddag bij Anton geweest. En hoe ging het met hem? Uh, eerst wel goed, maar later raakte hij gedeprimeerd... omdat hij in zijn broek had geplast. Ach, ja, ja, daar zou ik ook gedeprimeerd van raken. Uh, hij vroeg om een riem. Dan plast hij net zo goed in zijn broek. Want hij wil het zelf kunnen, maar hij kan het niet. Hij moet gewoon een van die zusters vragen om hem te helpen. Dat heb ik hem nou al tien maal gezegd. Het lijkt me nou juist wel goed dat hij zich niet wil laten helpen. Ja. Punt. Heb jij wel eens geprobeerd om met één hand je broek open te maken en dan je piemel er nog uit te halen? <laughs> dat zou je niet meevallen, dat verzeker ik je. En als hij nou weer naar huis komt. naar huis? Nog geen sprake van. En ik heb zeker op de wc zitten. Zeg, dus ik ben geen verpleger. En dat leer je ook niet. Nee, hij kan, niet meer. Hij kan nooit meer naar huis. Ik praat hem dat alsjeblieft niet aan. Uh, ik ben nu bezig om daar een eigen kamer voor hem te krijgen, dat is wel moeilijk genoeg. Maar laten we hopen dat het lukt. Dan heeft hij de rest van zijn leven tenminste een eigen plek waar hij uh, wat boeken kan zetten. Maar terug naar huis, ik moet er echt niet aan denken. Jammer. Ja, natuurlijk is dat jammer. Maar wat wil je? Zo is het leven. Maarten Richard Escher wil een dag meer gaan werken. Weet jij daarvan? Jantje, professor Huizing heeft voor je opgebeld. Hij wil je iets vragen over een recensie in het bulletin. Ik heb gezegd dat je maandag 27 oktober weer terug zou zijn. Hij belt terug. Bart. Hé, hey, ben je terug? Dag Joop, ik ben terug. Goed gehad? Heel goed. Dat dacht ik wel. We hebben tjitske van de afdeling bloemen gestuurd. Ik heb voor jou 2,50 cent voorgeschoten, Bart. Ha, je bent weer terug. Ja, dag Sien, ik ben weer terug. Hebben jullie nog iets uh, bijzonders gedaan? Uh, we hebben wat gewandeld en uh, gefietst. Dat is toch ook wel eens leuk? Ja, dat is ook wel eens leuk. Is hier alles goed gegaan? Ja hoor. Dag Tjitske. Hoe gaat het nou met je? Oh, goed hoor. Echt goed? Ja, echt goed. Hoe lang ben je alweer het werk? Oh, twee weken. Dat is gauw. Ik heb ook maar negen dagen in het ziekenhuis gelegen. En hoe gaat het nou verder? Volgende maand moet ik er weer naartoe voor controle, maar het zou wel goed gaan hoor. Jawel. Nou. Hoe was je vakantie? Hey, dag Maarten. Hoe is het hier gegaan? Ik geloof wel goed. goed. Heb je mijn briefje over het telefoontje van professor Huizing al gevonden? Dat heb ik gevonden. is Rex Daalder. Dank je. Wat wilde je eigenlijk? Dat zei hij niet en dat heb ik hem dus ook niet willen vragen. En Tjitski is weer terug? Ja, daar heb ik me eigenlijk toch wel zorgen over gemaakt, maar ik vond niet dat ik daar wat van kon zeggen. Nee, natuurlijk niet. Hoe was jullie vakantie? Goed. Ben je nog bij meneer Beerta geweest? Ja, ook nog. En? Hoe was het nou met hem? Um, volgens mij zou hij zo langzamerhand weer naar huis kunnen, maar Ravelli ziet dat niet zitten. Hij is geen verpleger, zegt hij. Ik probeer dan een eigen kamertje voor hem te krijgen. Dat kan ik me heel goed voorstellen dat meneer Ravelli daar tegenop ziet. Verpleger is een vak. Dat kun je leren. Maar niet iedereen kan dat leren. Iedereen, als je maar wilt. Toen oh, ben ik twee keer bijna doodgereden toen ik Vermeer daar kwam. Dag Maarten. Dag Al. Dag Bart. Hoe, hoe ging dat dan precies? Ik fietste terug langs de stille kant van de Amstel. Toen kwam mijn auto tegemoet en net toen hij bij me was, werd hij door een tweede gepasseerd. Een rotgang. Als hij niet als een gek geremd had, was ik geweest. En wat heb je toen gezegd? Niets. Wat moet je zeggen? Ik was blij dat ik nog leefde. Ik zou er geloof ik wat van gezegd hebben. Het is mij zaterdag ook nog overkomen op de Kennedy-laan. Hmm. Meneer, heb ik gezegd, ik ben volkomen machteloos. En toen heeft hij in elkaar geslagen? Nee, hij heeft beloofd dat hij voortaan beter zou opletten. Dan heb je geluk gehad, want die mannen barsten van energie. Die zitten de hele dag. Ja. Wij lopen tenminste nog naar het bureau. Met Koning. Met Huizing, meneer Koning. Meneer Huizing, ik heb gehoord dat u mij gebeld hebt. Ik stuur u toch niet? Nee, nee, u nee, stuurt mij niet. Ik heb het bulletin ontvangen. Ik... Ja, ik, ik, ik, ik vind het bijzonder aardig. Dat doet me plezier. Maar, maar uh, hoe moet dat nu met mijn bespreking van het boek van Schwartz dat u mij gestuurd hebt? Welk boek was het ook weer? Poetry and Law in Germanic Myth. Die stuur ik gewoon op naar ons tijdschrift. Maar ons tijdschrift? De, eigenlijk had ik haar liever in het bulletin gehad. Um, dat zou ik dan met ze moeten bespreken, maar dat kan wel. Ik ben heel goed met ze. Maar kan dat dan nog wel? Ja, ik denk het wel. Ik zie niet zo meteen waarom dat niet zou kunnen. Maar... Nou, als u dat nog eens zou willen bekijken... Ik zal het bekijken. Hoor, hoor ik dan nog van u? U hoort nog van me. Nou, um, dag meneer Koning. Dag meneer Huizing. Ik schijn Huizing een boek van Schwarz ter recensie te hebben gestuurd. Kunnen jullie je daar nog iets van herinneren? Heb je dat zelf niet al gerecenseerd? Ik? Dat zou wel heel vervelend zijn. Nee, ik dacht ook al. Kijk hier eens. Het staat in het Je kan wel zien dat je met vakantie bent geweest. Dat ja, heb <laughs> ik wel als de bliksem Jan Nederse bellen voor die het boek aan de handen geeft. Huis, ik moet er niets van begrepen hebben. kantoor van de directeur. Met Koning. Is meneer Nelissen aanwezig? Meneer Koning, ik verbind u door. Dag Maarten. Dag Jan. Hoe gaat het met u? Goed. En met jou? Met mij ook. Dat is te zeggen, ik mis u. Wil je dat geloven? Ik mis jullie ook wel eens daarvoor zult niet bellen. Nee. Um, heb jij het boek van Schwartz al aan iemand ter bespreking gegeven? Moet je dat doen? Ik heb het al gedaan, maar ik krijg ook nog een bespreking van de Huizing. Professor Huizing? Ja. Willen jullie die hebben? Graag. Gelukkig. Ik stuur hem te zijner tijd toe. Was dat het? Ja. We zouden elkaar weer eens moeten zien, Maarten. Vind je niet? Ja. Heb je nog iets gehoord van de Europese Atlas? Nee. Jij? Ook niet. Je zult uh, Horvatich toch niet eens en voor altijd het zwijgen hebben opgelegd. <laughs> <laughs> Hoe gaat het nu met de be Hij loopt en hij praat weer een beetje. Niet met de oude. Dat lijkt me niet. Hoe gaat het met Pieters? Pieters is ernstig ziek. Wist je dat niet? Hoe zou ik dat weten? Hij is ziek uit China teruggekomen. En sinds een paar maanden is hij thuis. Wat heeft hij? Dat is een mysterie. De dokters weten het niet. Of ze willen het niet zeggen. Dat spijt me. Mij ook. Daarom was hij op onze laatste vergadering zo geïrriteerd. Hij voelde zich niet goed. Je bent iets te vroeg uitgetreden. Wij zouden ons tijdschrift nu met z'n tweeën gehad hebben. Tja. Maar daaraan is nu niets meer te veranderen. Ik weet het. Je moet binnenkort maar eens naar Antwerpen komen... om over onze Atlas te praten. Huh? Die hebben we tenminste nog. Dat doe ik. Dag Jan. Ik ga weer aan mijn werk. Je krijgt de bespreking van Huizing dus van me. Dag, Maarten. Pieters is ziek. Wat heeft hij? Dat weten ze niet. Hm. Dan zal het wel kanker zijn. Het is mogelijk. Hm. Je was bezig te vertellen over je ontmoetingen met de heren automobilisten? Ja. De tweede keer was mijn schuld trouwens, want toen probeerde ik op de Bijlagerbrug net iets te laat voor het aanstormende verkeer voor te sorteren. Hm. Als die man toen niet uit alle macht geremd had, had ik eronder gelegen. Ja, ik ken die situatie daar. Zei die man nog iets? Die man zei niets. Maar ik vind natuurlijk eigenlijk dat een fietser altijd voorrang heeft. Behalve dan voor voetgangers. Gisteren, toen ik door de Spiegelstraat reed, heb ik nog moeten remmen voor een vrouw die achter een auto langs plotseling de straat overstak. Ze liep de kranten lezen. Ja. Ik heb me verontschuldigd. Ik heb gezegd, mevrouw, dat moet eigenlijk kunnen. Aan mij zou het niet liggen. <lacht> Ik ben even naar muziek. Linksom. Je bent hier? Ja, hoezo? Ik hoor dat je er nog een dag bij wilt hebben. Ja, mag dat niet? Dat heb je zeker weer van Jantje? Ja. Waar komt die dag vandaan? Moet ik dat weten? Dat is de dag van Halbe. Heeft Halbe afscheid genomen toen jij met vakantie was? Hebben jullie hem nog wat gegeven? Een muzieklexicon, maar alleen van onze uh, eigen afdeling. Jammer, ik had best mee willen doen. Nou, misschien vonden we wel dat jullie er niets mee te maken hadden. Ongetwijfeld, maar ik vond Halbe wel aardig. Gaat in akkoord met die dag? Dat kun je hem beter zelf vragen. Moet ik hieruit begrijpen dat het de hele hiërarchie weer door moet? Ja, het spijt me. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Ik ga wel even naar Jaring. Rechts, Joost, is Jaring dan niet? Nee, inderdaad. Weet je dan waar die wel is? Ik zou het niet weten. Hij is wel in het gebouw. Dan sla je me dood. Dat zal ik niet doen. Ja. Ha, Jaring, moet ik je net hebben. Ja. Hebt u een kop koffie voor meneer gehad? Ja. Is Wigbol ziek? Al meer dan een maand. Al meer dan een maand. Jaring, jij gaat ermee akkoord dat Richard die dag van Hal bekrijgt? Ik dacht het wel, of is daar bezwaar tegen? Voor mij niet, ik moet alleen formeel een fiat geven. We krijgen binnenkort trouwens nog een vacature. Want Elsje gaat weg. Waarom? Ik vermoed dat ze daar haar persoonlijke redenen voor heeft. Dan zullen we een advertentie moeten zetten? Daar ben ik ook bang voor. Stel jij hem op? Kunnen we dat niet samen met Freek doen? Goed, maar vandaag niet. Ah, Hans, ben je weer terug? Heb je nog wat beleefd? <laughs> Ik heb een schaap gered. Hé. Hey. Ja, dat lag in onmacht. Wat is dat dan? <laughs> dan liggen ze op hun rug en dan kunnen ze zich niet meer omdraaien. Hé. Hey. <laughs>